Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij zijn er beschietingen over en weer geweest tussen Israël en Palestijnen in de Gaza-strook. Er zijn berichten van zeker zeven doden in Gaza-stad na een Israëlisch bombardement. Het Israëlische leger zegt dat het kantoor van een hoge Hamas-commandant is gebombardeerd. Het is niet duidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Hamas heeft naar eigen zeggen opnieuw raketten afgevuurd op Israël.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 Mensen moeten goed op de hoogte blijven van de plaatselijke corona-ontwikkelingen... stelt het ministerie. Na een klopjacht van vier dagen heeft een Fransman... die wordt verdacht van een dubbele moord zich overgegeven. De man van 29 had zich verstopt in de bossen van de Sevenne... nadat hij zijn baas en een collega zou hebben doodgeschoten. Hij zou een conflict hebben gehad over zijn rooster. De afgelopen dagen zochten honderden agenten met speurhonden en helikopters naar hem... Volgens de lokale autoriteiten gaf de man zich over omdat hij extreem uitgeput was en geen hoop meer had op een ontsnapping. In Groningen is kort na middernacht een schip tegen een brug gevaren. Het is de Gerrit krolbrug over het Van Starkenborg Kanaal in Groningen stad. De schade door de aanvaring is groot. Zo staat het brugdek schuin en is een deel van de brug zelf beschadigd. De politie heeft de brug afgezet.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 Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is CFM. Toebak leeft. Yes, Toebak leeft. Fijne toestel op aanstaan. We are only human after all. Ja, we zijn allemaal menselijk. Zo is het zeker. Het is regenachtig in Zandvoort. En uh, we huilen mee met uh, de drama in de wereld. Ja, echt, ik hoor, kom vanochtend, kom jij binnen? Maar nee, je hoort het nieuws, houdt het dan nooit op? Nee. het houdt echt nooit op. Het is echt op. verschrikkelijk, inderdaad. Ja, ja, het is echt uh, wel, wel drama. Het maf is, mijn, uh, mijn dochter heeft uh, een vriend in die komt uh, uit Syrië. Maar die heeft contacten met de Palestijnse wereld. En uh, nou, als je die verhalen hoort van die kant... dan word je niet echt heel erg blij. Maar goed, ik moet niet te veel over de Palestijnen hebben geloofd, Want uh, nu krijgen we weer heel veel antisemitisme. Omdat mensen denken dat alle Joden hetzelfde zijn. Dat is niet zo, hè. dat weten ze zelf thuis nog ook wel. Hè. Echt niet alle Joden zijn er verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. Maar ik kan me wel voorstellen... als je wat mensen in de, in de Palestijnse uh, gebieden hebt wonen... en je ziet een man met een keppeltje... ja, dat prikt... Ik kan me voorstellen, want moet je zo nodig, dat heb wat je uitdragen... dat je achter dat Joodse toestand daar staat, dat, dat kan ik me ook iets bij voorstellen. Ja, maar doe ja. het even niet, houd het even voor je. Nu, nu beter even van niet, low, ja. hey, dus, uh, Hou je stelo, low. lelo. Ja, stelo, sowieso nou, Het je er gewoon. Het is eh, drama, van wat ook weer zo'n verhaal wat ik zeg van een man die dan... Ze, wat was die, een zwangere vrouw en vier kinderen heeft verloren. Weet je, heb je heb je hele huis vol zitten en daarna zit je alleen thuis, je... Nee. Nou ja, als dat huis, huis er nog is. Ja, dat, dat zou nou, ook nog kunnen. Vraag. Dus dat alles gewoon weg is. Je hebt gewoon... toch ook wel de opnames gezien dat er gewoon zo'n heel flat gebouw... Het leek wel uh, de Twin Towers. Als ja. dus dat instort en zo. Ik denk, oh, het is, als, je, als je er zo gewoon naar kijkt, je denkt, wat een mooi vuurwerk. Dus over ja, en weer, over en weer. Wie is nou Gods Volk? Dat is de grote vraag. Ja. Wie van de twee? Wie heeft echt, wat zei Hans Theo ook altijd. Ze denken altijd monopolie te hebben op het geloof. Hè? Ja. Zo op de waarheid. Ja. Zoiets was het altijd. Ja. Hou erover op. Kunnen gewoon al die mensen niet resetten? Weet je, het, het, de geschiedenis helemaal van een, van een harde schijf afwissen. Ja. Dat ze soms wakker worden, het huis uitlopen. Dat je denkt van: hallo meneer, buurman, u bent de buurman. Nou, ik geef een hand. Nou, gaan we eens gewoon praten. En niet over vroeger, over nu ja, Jezus, dat zou toch lekker zijn. Oh, dat is nou, nou er zijn ook ja. leuke dingen gebeurd in de wereld. Hè? Nou ja, er is een nieuwe winnaar uitgeroepen... bij de, bij de Zandvorst Zandsculpturen ja. gebeuren. Ja, maar... Het is een erg mooi beeld, of statue, hoe wil je het noemen? Ja. En uh, ja, ik ben ook heel benieuwd of dat beeld dan ook weer... langs de boulevard komt te staan. Want dat alle vindt... beelden die worden dan door die... Stichting van het uh, Europese uh, beeldkunstenaarrij, uh, hoe je het dat wil noemen. Ja. Wordt er dan zo'n beeld gemaakt uh, via 3D, weet je wel? Uh, wordt er ja, precies. En dan staan er een paar langs de boulevard. In een kleine versie, niet ja. dat je denkt van... Nee, dat, nee. Het is allemaal heel groot Je moet staan. wel een zee nog kunnen zien, als ja. je op dat bankje zit. Wordt zo'n hele opstapeling van al die beelden daar. Ja, nou, dit is ook de allerlaatste keer. Oh. Ik denk op een gegeven moment is het ook wel genoeg, vind ik. Want de beelden blijven, wel, vind ik, zelf wel erg lang staan... En uh, ik vind eigenlijk zo van, nou ja, een maand of twee, drie oké, okay, maar ze bleef echt tot het diepende herfst staan. En dan denk ik, als van, vanavond. Ja, het grappige is, want ik nou, uh, mag je wel weg. Goedemorgen, Zandvoort hoor ik erover. En het is altijd heel fris met al die vrouwen die dat presenteren. Ik was er wel heel blij van, maar soms heb ze het niet helemaal ingelezen. En dan zeggen ze altijd: Oh ja, wel mooi al die beelden in Zandvoort, het is de laatste keer. En, zo, en ik hoop wel dat, het, ja, dat, ze blij, dat ze heel blijven door de regen. En Trut, lees je nou even in dat zand, dat is gewoon heel hard. Dat kan gewoon alles hebben. Het kan heel veel hebben, is inderdaad. wat suffe. Ja. Maar goed, de Focus uh, Mul Mulvani, die al vier keer eerder had gewonnen, die heeft niet voor de, keer, voor de vijfde keer gewonnen. Dus echt jammer, natuurlijk. Ja. Hè. Die heeft toch maar wel tien keer meer dan ik, uh, ik vind het heel leuk, op het moment dat ze gemaakt worden, ja? dan, uh, dan zijn ze bezig. En dan uh, ze staan ze met hun muziekje lekker, uh, lekker te, te pleisteren en te doen. En, uh, ja. Ja, dus, het is leuk om te zien. En ik vind het geweldig hoe mensen geïnspireerd worden. Precies. Want dan is, heb ik ja. nog wel een, een klein uh, positief berichtje. Want ik ja? heb dus wel nu langs de Kost van straat er is een iep. Die was dus uh, helemaal kaal gemaakt vanwege de iepziekte... En er is een kunstenaar heeft daar dus een soort totempaal van gemaakt. Oké. Okay. En die is erg mooi geworden. En die blijft gewoon wat langer staan natuurlijk, hè? Ja, dat is niet vanzelf. Ja, ja, uiteindelijk gaat die rotie natuurlijk wel weg. Ja, oké. Okay. Maar uh, hij is erg mooi geworden. Met ja. een wapen erin en uh, ja, heel mooi. Precies. Mocht je thuis nou uh, je denkt van, uh, wat gaan ze straks doen die, uh, al die kunstenaars? Nou, als je nog een huisje uh, moet worden laten stukken, kan je ze, in? kan je dan? Nou? Dan kunnen ze vast ook? Kunnen ze vast ook. Dat is nog geen punts. Goed, straks onder andere de Zandvoortsbericht en een stukje geschiedenis. En hier en daar het geinige muziekjes. Eerst maar even een goud van oud. Arne Smoldaat. Een jaar geleden Arne Soldaat en Going uh, on Teenage View. Gek, de man die ook onderaan, uh, andere met, uh, met meerdere mensen heeft samengewerkt... met ook uitkomt, geloof ik al, uit Hoorn of zoiets. Oh nee, geloof ik, ergens in uh, Ermelo komt hij vandaan. Hij heeft onder andere zich gemaakt met... Uh, hoe heet die man ook weer Uit Hoorn, daar komt hij al vandaan. Um, man met gita. gitaar. Uh, um, uh, Knol, um, Tim Knol, precies. Ik denk, ik moet op de naam komen, dat is gewoon echt even de opdracht voor vandaag... De Undo heeft hij ook ingezeten. Het is ook een band die ook in de jaren 60 muziekjes maakt. Dat is altijd wel grappig om dat weer terug te horen. Goed, het is de zaterdagmorgen, het is 10 minuten over acht... Uit het regenachtige Zandvoort. We kijken in de wereld wat er allemaal speelt. En nou, het zal af en toe wel weer terugkomen: de gedoe tussen Israël en, uh, en de Palestijnen. Ik bedoel, tussen de, de Palestina en de Joodse staat. Weet ik veel allemaal. En straks de Zandvoort verrichten. Oh ja, um, nou ja, ik geef het woord even aan u. Ik zit even te kijken. Allemaal informatie. Ik heb te veel even. Ja. Geen overzicht. Ik heb een ontbijtje binnen, dus ja, dan kan ik je cool. wat zeggen. Ja. Uh, er is een uh, gruwfonds gedaan op het land van een oud politieagent... in het Centraal-Amerikaanse uh, land El Salvador. Yep. Want er lagen dus tien lichamen begraven. Zeven vrouwen en drie kinderen. Dus de 51-jarige man die is uh, zaterdag op gearresteerd... vanwege de moord op twee vrouwen. Ja. Yeah. En de politie denkt dus echt... dat de man de vrouwen vanwege hun geslacht heeft vermoord. Maar de politie heeft geen verdere verklaring voor het feit dat een man uh, totaal van 13 moorden wordt verwacht. Of 13 moorden? Ja, Hugo Ernesto Osorio. Dus als je hem ziet, kijk uit. Ja. Het is een gevaarlijke man. En de buren hadden al gebeld dat ze vrouwen om hulp horen schreeuwen. Oh, oké. Okay. En daar vond die uh, politie dus uh, twee lichamen aan... van een 57-jarige vrouw en haar 26-jarige dochter. Beide lagen in een plas bloed. En na de ontdekking hadden ze toch uh, besloten... nou, we gaan even graven. Dat vind ik ook al bijzonder altijd. Hè? Laten we even gaan graven. Oké, okay. de buren nou, zelf hebben we... staan graven. Nee, nee, de forensisch onderzoekers. Oké, oh, oké. Okay, okay. En uh, ja, in de omgeving van het huis van die oud-agenten... worden momenteel 25 personen vermist. Oké. Okay. En de verdachte werd in 2005 ontslagen... vanwege seksueel-agressief gedrag. Hij heeft dus vijf jaar in de gevangenis gezeten. En hij zou psychopathische trekjes vertonen... en ook moorden in opdracht hebben uitgevoerd... Dus ja, ik vind het wel heel, heel raar, hoor. Welk land is dit? El Salvador. El Salvador, oké. Okay. Ja, Daar ja, heb je ook liedjes van, hè? El Salvador. Ja, El Salvador. ja maar ik bedoel, het is een iets andere land. Iets andere mentaliteit ook, weet je wel. Daar moet je soms even wat harder optreden. Daar is een uh, politieman, mag nog een beetje wild zijn... en uh, een scherp randje aan zetten. En deze, deze politieman zat dan een heel scherp randje... waar iedereen aan dood ging, zeg maar, aan scherp ja. randje. Dat is ook niet... Positief te boven zo'n reclame, van overal kan een tuin zijn. En ik denk, dit <laughs> zijn met die dit mensen smart, zijn in de tuin gevonden, die zijn daar begraven. Ja, dat gaat een algoritme die denkt van oh, het gaat er voor tuin. We doen gewoon uh, als we deze van de tuin erbij. bij. Wat gezellig! <laughs> Zeker. Nou, vandaag in de kranten lezen we dat er uh, chips tekort zijn. Nou, dus ik zou denken, lekker dan. Dan uh, gaat het uh, kilo's, vliegen uh, eraf, als er geen chips uh, zijn. Maar chips natuurlijk voor allerlei elektronica, huistuinen, keukenapparaten ja. worden straks vreselijk duur. En er zijn in ieder geval fabrikanten die hebben een heleboel ingekocht. Dus die prijzen blijven nu nog wel een beetje laag. Maar ja, ze zijn straks ook nodig voor auto's. Er is bijna geen auto meer te laten rijden zonder chips. Dus daar gaan ze nu fanatiek mee aan de gang. En de uh, auto-producenten bouwen dit jaar 3,9 miljoen voertuigen minder. als gevolg van de chip-tekort, bleek uh, vrijdag. Inmiddels melden steeds meer fabrikanten dat ook de smartphones en tablets uh, tekort komen. Dus uh, ik ben benieuwd. Ja, gaan uh, we helemaal uh, weer terug naar de Dark Ages? Ja, nou, het is misschien wel goed, maar mijn, maar mijn smartphone is inderdaad. die heb ik al vier jaar of zo. Ja? Oh, dat doet goed, zeg. Ja, ik denk ook, je hoeft het nog niet gelijk nieuw te hebben. Nee. Maar uh, ja, tegen de tijd ik het nieuwe wil. Maar ik heb nog eentje, helemaal nieuw. Die heb ik ooit gekocht een keer bij een, uh, niet nader te noemen, supermarktje op de kleintjeslet. Ja? Voor een tientje en dat is voor nood. Oké. Okay. Dus dan kan ik altijd... Uh... Dan ga je nog 112 maar, maar bellen. Het is, als echt, het is uh... een, gewoon een, een telefoon, maar zonder uh, hele internet en zo, denk ik. Maar Die, okay. die heb ik al, al tien jaar in mijn la liggen. Helemaal nieuw. Ja, uh, ik heb ook nog zo'n telefoon op de plank staan. Dat is met zo'n zo, zo hoorn en zo'n draaisysteem. aan de onderkant. Ja, ja, ja. ja. En die zet je neer en verbreek je de verbinding. Til je hem op, dan kan je hem beantwoorden. Je kan alleen die sms-berichten hebben gebruikt. Maar dat gaat echt niet met zo'n apparaat. Nesse leest hem nog voor of zo, als het basic. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Ja, dat is ook nog een idee. Nou goed, dit is een bandje, heet Vistas. Je ga ik anders spreken, maar ik pak op Nederland. Vistas, Stuck in your head. stuck in your head. It was just a little while past the sunset strip They found the girl's body in an open pit Her mouth was sewn shut but her eyes were still wide, Gazing through the fog to the other side They booked me on a whim and threw me deep in jail With no bail, sitting silent on a rusty pail. Just gazing at the monks on the opposite wall Remember?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 keys to the kingdom be mine again. It was dark as the grave, it was just about three, when the warden with his key came to set me free. They gave me five dollars and a secondhand hand suit, a pistol and a hat and a worn out blue. So I took the bus down to the Rio Grande. I shot a man down on the edge of town. Then I stole me a horse and I rode it around till the sheriff pulled me in and he set me down. He said, "You make no mistake. I know just what it takes to pull a man so back from heaven's gates. I've been wandering in the dark about as long as sin, but the And I picked up a rock photoshopping my Twee volle muziek, alweer wat tien jaar geleden of zo. Dit Blizzard Trapper en uh, The Black uh, River Killer. En je het zingt allemaal lekker mee. Na, na, na, na, na. En dan geven als je naar de teksten geluisterd En ik heb daar een tijdje op gegoogeld. Ik denk, waar gaat die tekst nou eigenlijk precies over? Van de Green River Killer heb je wel. Dit is de Black River Killer. En de Green River Killer was uh, Gary Ridgway. En die uh, is opgepakt in 2001. Uh, verdenking van moord op vier vrouwen in het begin van de jaren 80... en dat was ook in de buurt van een river. Daarvoor noemden ze ook de, de Green River Killer... Uiteindelijk heeft hij 48 mensen heeft hij vermoord. 48? Nou, 48? klinkt een beetje als die agent, hè? Die we, net, ja. uh, waar we het net over hadden. Maar goed, uiteindelijk heeft hij waarschijnlijk veel meer op zijn kerfstok staan. Deze Gary Ridgway en dat vorige plaatje lijkt daar wel een beetje over te gaan. Maar als je erop gaat googlen, dan kom je toch heel veel mensen met een andere theorie. Maar er zijn er toch wel een aantal bij die zeggen, hou eens op. Het gaat gewoon over de, de Green River Killer. Gewoon de, de man die gewoon eigenlijk te veel kans heeft gekregen. en Iedereen ja, heeft hem oogluikend toegelaten. En uiteindelijk heeft hij zoveel mensen kunnen vermoorden. Hij is iedereen nou, om zijn vinger gewonden. Nou, blijkbaar. Maar goed, zover even een stukje uh, dramatische geschiedenis. Daarvoor nog het visters en Stuck in Your Head. Dat heb je wel eens, beetje je vast zit in bepaalde gedachten. Ja, oh man. Dwanghandelingen. Ja, ja, ja, ja. Zeker. Dat hebben we allemaal, denk ik. Ja, waar heb jij het mee dan? Uh, nou, dat ik soms uh, gesprekken heb in mijn hoofd en dan kan ik niet meer stoppen. Gesprekken in je hoofd? Met, met iemand of zo. En dan, uh, en dan wil ik gaan slapen, en dan, maar dan zit je hoofd nog zo te tollen. Oké. Okay. En, uh, of dat je half, dit is een half uh, bijna of het een droom is. En dan zit je al helemaal uh, gesprekken te houden. Al moeilijke gesprekken. En dan ga je alle mogelijke. Precies uh, na. Dat je, is wel vies vies iets van vrouwen, vrouwen volgens mij. Nee, hoor. ik heb dat ook wel een beetje. Ja? Je, dat, dat je overdag heb je iets, uh, een conflict gehad met een, een collega. Dat je denkt van, uh, op dat moment denk je, oh joh, maak je niet de druk Kom naar thuis? Ga er eens over nadenken. Ik denk, ik maar, wat een kutopmerking. Wat een kutopmerking ik maar ik was de dat? De dat. De ja. Ik ga morgen dit zeggen. En als ze dat zeggen, dan zeg ik dit. En dan, oh, als, ja. dat, als ze dat ja. zeggen, ga ik dat zeggen. Ga je alle mogelijke dat zit je echt in je hoofd. hè? je te doen. Je weet totaal niet wat ze gaat zeggen. Misschien is... en, en het erge is gewoon... dat ja? de persoon die maakt dus een rotopmerking... ik ja? zal het netjes zeggen... en die is die het kwijt... Ja? en die heeft nergens last van. Nee. En, uh, en jij zit, jij zit ermee. Ja, dus ik heb ook ooit een keer gehad... dat, dat, zal ik, dat is toch gewoon een jeugdtrauma... ik sta dus voor het raadhuis naar een bruiloft te kijken... en er is iemand daar... die staat daar ook te kijken, die ken, Die is van die bruiloft... en die zegt die van... Uh, wat zie jij eruit... Het is net alsof ik ook naar die bruiloft ga. Ik sta gewoon in mijn normale koffie en ik heb gewoon een jas aan in uh, oh, mijn boodschappentas, zo, om mijn arm. En uh, ik denk van, waarom zegt hij dat nou? Ik heb daar echt, ik heb daar echt heel erg rot doorgevoeld. Het maf is gewoon, het, hij, hij maakt er gewoon. En hij maakt de gewoon. Zo'n grappige opmerking, niet even. Het ziet eruit, nou, Joep? Zie en hij, door. Zie jij eruit? Ja. Ja, ja, ik was ook geen bruiloftsgast. Ja, dan zie je er wat gezelliger uit. Ja, ik hij had die dingen aan elkaar gelinkt. Uit. Terwijl je nee. denkt, het gaat over een mening van... één persoon gaat de hele wereld dan, gaat dan stuk... omdat één nee, persoon ja. iets naast zich niet Maar ik heb wel, righeid, wel, nou, wel rot en zo insignificant gevoel Nou goed. Maar ja, daar moet je ook over rekenen. We zijn over. ook al van, die, van die andere dramatische verhalen. Ik, vertelde. ik heb ooit in een verhalengroep gezeten... en daar zat een wiskundeleraar in. En wiskundeleraar, die kunnen ook heel vaak wel leuke verhalen vertellen. En die vertelt dat hij ons jonge... Een uh, man, nou ja, hij was tien of, of elf of zo, het, rond die leeftijd. Stond hij altijd te wachten op een meisje, op een brug. En hij fietste samen altijd twee kilometer naar school. En tussenmiddag deden ze dat ook. En ze fietsten heen en weer. En hij was er met eten, was hij wat eerder klaar. Hij stond op de brug te wachten op dat meisje. En, dan en hij zat niet. En hij stond daar te wachten, het duurde wat langer. En op een gegeven moment stond daar ook een hele vage auto. Een beetje een soffige wagen. En die man die draamt, draait zijn raampje om, nou, omlaag en kijkt hem zo een beetje uit. Wat doe je hier? Hij zegt, nou, ik sta hier uh, te wachten. Dat mag helemaal niet. Dus hij stapt op zijn fiets... en is eigenlijk nooit meer met dat meisje meegefietst. Oh. Alleen door eens zo'n stomme opmerking van een man... die waarschijnlijk een beetje zagrijnig is. En hij heeft dat meisje dan nou wel op schoolplein weer gezien. Maar nooit dat magische moment... wat hij had op de fiets met haar... heeft oh. hij kunnen pakken. Ja, ja, ja. Dan denk ik, één idioot... kan het gaan allemaal veranderen. Ja, die heeft gewoon een hele... Uh, gang van de wereld veranderd. Ja, zeker. Het had er zo anders Dat uit kunnen zien. Nou is hij agressief geworden en heeft hij 15 mensen in zijn tuin begraven. Nou, nu je erover begint. Moet ik verder vertellen? <laughs> <laughs> nee, zonder gekheid. Het valt allemaal mee. Maar ik vond het wel ja. zo'n verandering. Echt waar, joh? één gast die verandert je hele leven? Ja, eigenlijk wel. Dat we met getrouwd ja, ja. kunnen zijn. Dat ja. had nu ook al een leuke vriendin trouwens, hoor. Ook niet vervelend. Goed, straks onder andere een nieuwe plaats van de Vices. Maar eerst Jean en Drive. Ja, Sommieu en Take the Wheel and Drive. En dat is de nieuwe single. Uh, ja, goed, die auto van ons die maakt wel kilometer Dus sinds dan onze dochter ook een, uh, een rijbewijs hebt... Uh, uurje moet je echt uh, inboeken wanneer je wil rijden. Zo gekke huis. Maar goed, uh, misschien moet ik mijn grenzen gaan aangeven. Zal ik eens een uh, zij, goed zijn? Zij is gewoon blij, dus de middag altijd heel eventjes... Uh, als je ogen dicht is en dan kijk je weer. Is hij weer weg? Is hij weer weg, Waar is het uh, uh, toegekomen. Uh, uh, oh, we gaan even naar andere dingen hier in het antwoord. Onder andere bewoners moeten meedenken... herinrichting en richting over het Nieuw Noord. Moet een uh, frisse opwaardering krijgen. Ja, er moet meer groen komen. En ze hebben daar ook nog wel last van. Wateroverlast. Dat lees je af en toe dan weer. Weer een volkbreuk. En dan staat alles weer helemaal blank. Dus de riolering moet vervangen worden. De straat gaat geheel open. En ze gaan het fanatiek aanpakken. En ze vragen de bewoners mee te denken. En dat kan tot met uh, 30, 30 juni. Kan je je ideetjes in, uh, inzenden. Kijk even op de internetsite van de gemeente. En drop ze daar. En verder hebben ze andere partijen... in de Ze sprayen Wonen en sparen landen, Die is natuurlijk van het vuil ophangen, ophalen, ophalen. ophalen. En ook natuurlijk van... Uh, doen ze nog meer sparen landen, uh, Scheiden van afval en uh, snoeien van bomen en zo. Doen ze dat ja, ook? Groenvoorziening ja, groenvoorzieningen ook. Ja, ja, ja. Goed, ze gaan alles tegelijkertijd aanpakken. Het moet een ve veilige en prettige uh, wijk worden. En ze hebben nu ook een foto bij het bericht gedaan. Kijk even in de Zandvoertse krant. Een sfeerimpressie. De rijbaan wordt bestraat met rode klinkertjes. En de parkeren wordt gedaan met grastegels. Half verhard. Dat betekent dus dat het water er doorheen kan zakken. Oh, wat goed. Ja, dat ja, hebben... ja, ja. zijn hele grote tegels, dik. Maar die zijn open. Maar ik heb een heel mooi uh, artikel ook uh, wat hierop aansluit. Ja? Want uh, Zandvoert en Sparenland hebben ook de handen in geslagen... En ze besteden dus de komende week aandacht uh, om in ruil voor tegels... als ze die weghaalt om een tuinje te maken, kan oh, je ja. plantjes krijgen. Aanmelding voor kan bij Spaarlanden van maandag 17 tot en met donderdag 20 mei. Kijk op www.spaarlanden.nl slash groener voor het aanmeldformulier. En uh, ze ja, zullen je helpen van uh, hoe wil je het doen? Want het zorgt gewoon voor een betere afvoer van regenwater... en afkoeling tijdens de warme dagen. Ja. Het trekt vogels, bijen, vlinders en andere insecten aan. Het zorgt voor meer biodiversiteit. Check. Dus uh, als je hulp nodig hebt, uh, kijk ook op de website van de Verbeelding. Het is dus www.deverbeelding-zandvoort.nl En daar kan je dus eigenlijk ook... Uh uh, kijken Of uh, voor, voor tuinonderhoud, voor de hulp bij het aanleggen van het geveltuintje. Precies. En wees gerust, de wolf zal er direct niet in, uh, rondlopen. Nee, nog niet. Nee, nog niet. Uh, de voltooiing na het, het einde. Het Joods Museum uh, monument op de hoek uh, van Jacob van uh, Heemstkerkstraat en uh, Meskerstraat. Deze is de laatste uh, natuursteen geplaatst. Ik heb er filmpjes gezet te kijken. Echt, er zijn saaie filmpjes, maar dit is echt... Uh... Nog saaier. Maar goed, nog, saaier. Het geef, nog saaier. Maar goed, het geeft wel even een idee. Het is met z'n allen. Ze zijn eigenlijk wel met tien man staan. Ze de aanwijzingen te geven. En het, het is een, um, een namenmonument waar alle namen op staan. Die uh, destijds uh, zijn afgevoerd. Al die Joodse mensen. En dat is een, echt... Heel veel, 300, zoveel namen staan er geloof ja, ik Ja, heel veel. Ja, en er zijn naar. verschillende bouwbedrijven bij betrokken geweest. Overvest uit Haarlem en ook nog Zwaalf uh, is er bij uh, geweest. Uh, die is van Natuursteen. Ja, die ken ik, die En uh, Volker Tilbloemen van de stichting Bikt uh, op september... vlak voor, uh, na de Grand Prix dat die uh, officieel geopend wordt. Maar Goed, je kan er nu al kijken het is, gewoon, het is niet afgesloten. Het is gewoon okay. op straat. Nou, dat is mooi. Dus, ja. Mooi, nou mooi. Ja. Ja, de inwoners van Bentveld zijn trots op het kruidenveld. Want ze hebben dus met z'n allen hebben ze dit aangelegd... voor en door bewoners in Bentveld. En je kan er kruiden dus mee uh, vinden om mee te koken... om thee van te maken, maar ook om medicinale kruiden te maken. En er zitten zelfs wacht, eetbare bloemen. Wacht, betekent dat er ook hennep tussen zitten? Als je medicinale... Ik heb ik nog niet gezien, eigenlijk. Nou, zo klinkt het wel een beetje. Nee, maar er is nee. echt een prachtige tuin ontstaan langs de Bramelaan. En uh, ja, ze zeggen zelf al, Jorin... Uh, Dorine Keulen-Wagenborg is een van de bevlogen initiatiefnemers. Ze zegt ook van, ja, je merkt gewoon dat, uh, dat het met elkaar uh, verbindt. De mensen die komen nog gewoon gezellig even buiten, gaan er een beetje rondlopen. En wat nog uh, wel ontbreekt is een officiële opening, maar die komt er nog. En zodra iedereen in Band wat ingeënt is tegen corona, wordt er een officiële opening georganiseerd. En als je meer informatie wilt, kijk naar www.kruidenveldbentveld. Oké. Okay, nou. Lentveld heet voortaan Kruidenveld. Kruidenveld. Kruidenveld. Ja, dat is ook leuk, zeg maar. Ze hennepkwekerij over medicinale medicijnen. Heb ik hier nog wel een berichtje over een medicinale medicijn. Hennepkwekerij aangetroffen. Bedrijfloods in het Max Planckstraat in Nieuw-Noord. Dat Deze verbindt dag. ook mensen met. Dat verbindt mensen ook, uit. <laughs> Gek man, Hartst, hartstikke gaaf. En uh, goed, er is ook een nepvuurwapen aangetroffen en veel planten. En meerdere objecten! Ja, doe ik wat doe je daarmee? Nou, laat dat hiermee. Dat hoef je niet mee te nemen. En een gespecialiseerd bedrijf is er aange aange noem je dat? Aangesteld? Aangetrokken. Om, het aangetrokken om de bol op te ruimen. Om het te vernietigen. Het uh, is geen rijstofal, het is dus brandstof. is weer een grondstof voor iets anders natuurlijk. Nou goed, zover de Zandvoortse berichten. Tweede is straks nog veel meer. En we kijken even in de lijst van plaatjes. En dit is een beetje. ken je het niet? Benji. Dog breath. Oh, heerlijk zo'n lekkere dog breath. Today I woke up in a hot sweat bad breath and a bad breakfast, my teeth will never look like this, yeah but I crave you like your piece of chocolate, you wanna give me treats, stay relaxed, I can handle it, but in a week I'm alone, yeah in a week I'm alone, why, why, I, I told you twice, take With you Save me or apology, chest pain is enough for me. Too much stress to take the toothbrush with you. Yeah, I can wash it all away. But my dog bread stays. A little chewing won't change it. I so feel better now that it was all a mistake And I can wash it all away But my dog breath stays My dog breath stays. Today I choked up in a bad dream You were there and she was looking It's the grass against the clean sheets Realize she can't hold a grudge for everything she wants to give me treats. Seven hours is dressed, like a dress, manage it. But in a week I'm alone. She's just a number on my phone. Why? I told you twice, take your toothbrush with you. Apology chest pain is enough for me. Too much stress to take the with you. it all away a little Benji en het deed dog breath. Ja, ik weet het. Gelukkig heb ik geen dier in huis. Ik heb natuurlijk wel een kruveldier, Dat is mijn eigen vrouw natuurlijk. Die kan trouwens ook wel eens een slechte adem hebben natuurlijk. Hè. Maar vraag toch echt, die honden, die kunnen echt... Jezus, ik weet wel, een collega van mij, die kwam ik al eens over de vloer vroeger. Nu niet meer natuurlijk, dat heb ik geleerd. Dat was zo'n vieze hond dat. Jezus, die had echt een lucht uit het beest. Die heeft er waarschijnlijk ook hele slechte tanden ook, want soms... Zijn honden vals en dan blijkt daar de hand dat ze bijvoorbeeld heel veel tandjes verrot zijn. Oké, okay, daardoor zijn ze agressief voor ja, ja, Je moet die honden ook geen koekjes voeren, gewoon geen soep, geen suiker. Nee. Alleen hondenkoekjes, weet je wel? Ja, precies. Ja, ja, zoveel honden eten gewoon mee. Dat is echt niet, uh, niet goed. Ja, gooi gewoon het grond. hier. We het niet te voeren. <laughs> We gaan aan je mond. Nou. Het is uh, vandaag de uh, dag van de. Van het gezin. Oké, okay, wat goed. Ja. Dat komt goed uit. Want heel veel, uh, ja, heel veel landen gaan op geel, zelfs op groen, hè, om te reizen. Oeh. Dus met het gezin erop uit, hartstikke idee. Ik lees dat uh, Curaçao en de Canarische eilanden. Ja, en onder andere Portugal en de Griekse eilanden, Finland het gaat allemaal op geel. Dus dat betekent wel dat je straks een stok in je neus moet. Ik even een testje laten doen. Maar goed, je kan echt wel wel reizen. Ik blijf nog even in, in Nederland gewoon doen. Heb ik ook een beetje hoor? Ja, ik ja. wil geen stokken in beneden. Ik wil aan het milieu denken. Nou, ik vind ook die testen. Ik heb, ik heb zelf een zelftest gedaan. Ja? Maar dan moet je het zelf doen, hè? En dat is gewoon heel naar. En je kan bijna beter hebben dat een ander het doet. Want die zit, hup, die zit gelijk achterin. Nou, maar als je het zelf de, moet doen, dat zijn ook de theorieën. hoor. Dat is net zoals dat je zelf je tand eruit moet trekken of zo. Dat, dat, als een ander die doet, hup, en dan is hij eruit. Maar als je het zelf moet doen. Ja, dan doe je het ja, ergens het... langzaam. Ja, oké. Okay. Leuke vergelijking met tandtrekken. Ja, dat staat er altijd aan. De pierreke zo. Au, au, au, ja, ja, ja, nee, ja, ja. laat maar, laat maar, laat maar, laat maar. Dan <laughs> iemand anders pakt die dan. hoppa! Oh, die andere ook. Dat uh, was net niet de bedoeling. Dit als een pleister. <laughs> ja. Maar ja, het thema van dit jaar voor uh, de dag van het gezin. International Day of Families. Is uh, gezinnen, onderwijs en welzijn. En de focus ligt dus op de rol van gezinnen en van gezinsgericht beleid bij het bevorderen. Van onderwijs en het algemeen Wacht, welzijn. Ik dacht gewoon lekker erop uit. Maar dit ja. is echt we weer educatief shit gewoon. Nou ja, ja, ja misschien wel. Ja, onderwijs ja. en welzijn. Maar het okay. moet gewoon positief gezien worden. En, uh, nee, positief je... is niet goed, hè? Oh, dit is gewoon iets anders positief. Ja, ik raak soms in de war. Uh, sommige mensen raken dan helemaal in de stress... als ze positief. Je was je positief? Nee, dat ging over iets anders. Het ging niet over die test een keer. Nee. Oké. Okay. Maar het is dus wel de website Katholiek Gezin Besteed, die uiteraard handig aan. Ja. Ze ja. zeggen ook van wat kan jij van, vanaf vandaag met je parochie of bisdom gaan oh, bedenken? Wat de kerk voor gezinnen kan betekenen. Je bent in de gelovige, in de gelovige fuik uh, gelopen <laughs> vandaag. Oh god, ik krijg nu de hele dag uh, toevallig Ja. Die denken dat jij uh, heel interessant had uh, geloof. Ja, je moet toch ergens moet je er iets vandaan halen? Ja. Ook nou. gezonder leven, daar staat het ook op. Wat gedacht van het gezin. Oké, okay, nou dat lijkt me heel belangrijk. Gezond leven. En uh, ja, denk om de boodschappen en denk om het plastic. Afgelopen week nog pak de macht te zitten te kijken van Tim Hofman. Die, die heeft natuurlijk de, de rol van Lubach overgenomen. Hè? En, ah. en Lubach tijdens ook altijd leuke filmpjes. Op een hele creatieve manier werd het in beeld gebracht. Waar je dacht: nou, oh, het is wel grappig, blijf er wat langer kijken. En zo krijg je toch heel veel informatie tot je. En Tim Hofman doet het nog een tandje, tandje sneller. En die geeft dus onder andere les over hoe het met plastic gaat. En ja, het moet bij jezelf beginnen, maar de, de, de, de, de, noem je dat? de fabrikanten hebben ook wel een heel belangrijk doel hierin. Dus ik bedoel, uh, nou nee, goed. Denk als je vandaag een boodschap doet. op oh, het plastic! Ja! Hè? Eigen plastic tas mee. En het hoeft niet allemaal verpakt te zijn met plastic om vers te blijven. Echt niet. Dus gewoon diezelfde dag gebruikt dan guppa Kan je gewoon zo een appeltje in je hand meenemen. Of in je tas. Kan ook gewoon allemaal. Dit is maar even een nieuw plaatje: The Vices Uit Nederland. Before your birth. So do you, so do you, dead years in the loving earth, just a fool, a simple fool. Like, and so do you, and he told you all the stories from before your birth, you tried to make sense, yet it didn't work, good to me right now, you're so good to me right now, I find it hard to see, it's all. surface to see what it's like Allemaal van die lekkere muziek. En dit is een Nederlands beetje. De Vices. Kom uit Groningen, geloof ik, of zo. Before your birth. Nou, als je jong bent, kan je bijna niet voorstellen... Oh, dus voordat ik mijn... toen ik geboren was, was er ook een hele wereld. Ja, klopt. En voordat Christus was geboren, was er ook een hele wereld. Nee, dat is niet zo. Nee, daar zijn meer mensen over eens. Dus daarvoor was helemaal niks gewoon. Nou goed, hoe je komen weet ik ook allemaal niet. Nou goed, dan kijken nog even. Ik hoorde uh, dit op het nieuws. Kinderen worden niet of heel weinig ziek van dat virus. Maar het is heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in deze maatschappij gevaccineerd worden... zodat zo weinig mogelijk mensen ziek kunnen worden... zodat we uiteindelijk zo snel mogelijk af zijn van het virus... maar ook zo snel mogelijk af zijn van alle maatregelen die we nu aan het nemen zijn. Want daar hebben kinderen natuurlijk wel heel veel last van. Kinderen worden na besmetting dus zelden ziek... maar kunnen het virus, waar ze dan zelf geen last van hebben... wel overdragen op ouderen, met alle ernstige gevolgen van dien. Ja, die. ik, ik, ik, snap het niet, ik snap het toch steeds niet helemaal. Want past ik, ik alleen een schoonzus is ook, was ook weer positief getest. Voor de tweede Vra, keer? Nee, dat nee, voor de ene keer, terwijl ze wel uh, gevaccineerd was... dacht ik van, maar nu ga je kinderen dus wel vaccineren. Ze worden dan niet ziek, ze worden sowieso niet ziek. Maar is het al bewezen dat ze het niet kunnen overdragen? Ja, ze kunnen het wel overdragen. Ze kunnen het wel ja. overdragen. Maar als je dan gevaccineerd bent, maakt het dan <guch> toch niet uit? Zit ik dat te denken? Nou, je kan het nog steeds overdragen, zeggen ze. Maar ja... Ik dacht, ik dacht op mezelf gewoon dat echt die vaccinatie... Uh, ik zit er tegenaan. Ik ga het bijna doen, echt waar. De collega's zitten elke keer met me terug. Ik ga het bijna doen, ik ben er bijna toe. Maar het, het, ik de, krijg hem zondag. Ja, denk ik mezelf. Ik doe het dan om die ziekenhuis niet te laten overstromen. Maar die kinderen komen helemaal niet in het ziekenhuis. Nee. Dus, dus, nee, daar, daar die te... Te zijn die antwoorden zijn. Ik kreeg nog aan, gisteravond nog even later nog een uh, verontrustend berichtje van uh, Jost. Die is altijd heel kritisch op de uh, corona. Ik lees er ongelooflijk veel over. Ik weet er ook heel veel van. Die zeggen het uh, nu uh, zelfs. Noem uh, die mannen die er ook heel veel van, staan, van hebben van die hele, hele virus gebeuren. De wapjes? Nee, niet de wapjes. De anderen die er echt voor geleerd hebben. Wat noem je die dingen nou? De uh, virologen. Die virologen die zeggen: Het aantal echte hooggeplaatste virologen. die, die uh, op een voetstuk staan. Zeg maar, die zeggen: wordt nu gevaarlijk. als we iedereen fanatiek gaan vaccineren. iedereen gaat het oppakken. dan gaat het vaccin wel op het lichaam zitten. maar gaat zich. Uh... Uh, noem je dat? Evalueren. Het gaat sterker worden. En dan kan het nog veel gevaarlijker virus gaan opleveren. Ja, maak ons even gek. Denk, ik denk, ik een leuk bericht. Ik doe het gewoon even. Ik ben van de media. <laughs> Nooit te beroepen, maar even mensen in de paniek draaien. Mensen schokken. Ja, ja, mensen ja. schokken. Dus ik denk van, nou, zijn we nou goed bezig of niet? Ik weet het allemaal niet, hoor. Yeah. Ja. Nou, Ik vind in ieder geval fijn dat de maatregelen beter worden. En uh, dat volgende week de terrassen nog weer twee uur langer Open kunnen en heel veel vroeger open gaan. Nou, ja, dat is de gaan. evaluatie van de zes, mensen. De e om 6 uur mogen ze open. Jezus man, echt Dan krijg je natuurlijk... Uh, ik ga een kaartje kopen, twee keer de stok in mijn neus en dan kan ik daar uh, op een terrasje zitten. Nee, je hoeft, je hoeft niet getest te worden om op een terras te zitten. Wacht maar niet? Nee. Oh ja, we zijn gekomen. Maar je gecomo. kan dus om 6 uur s'ochtends naar het terras. Dus dan gaan de, yes. gaan de nachtclubs, die gaan dus gewoon s'ochtends uh, om 6 uur open. Dan worden het gewoon uh, raves van die afterparties. Oké. Okay. Ja. maar als het in de buitenlucht gebeurt, dan is het helemaal geen punt. Ja. Maar goed, ik, ik ben wel nieuwsgierig, ik ga het toch weer even verdiepen. Ik heb een tijdje losgelaten van hoeveel mensen zijn er uh, ge, ge, ge, getest en hoeveel positiever. Ik bedoel, nu heb ik die 30 minder getest worden. Dan krijg je ook minder positiever. Ja, de positiever. mensen hoeveel zelf Oké, okay. daar heb je helemaal geen zicht meer op. Nee, ze zijn lekker bezig! Ja hoor. Ja, ja hoor. Jij kan het loslaten. Ik laat het los. Jij ja, laat het los. Nou goed, straks onder andere een nieuwe plaat van uh, Alfie Templeton. Nee, is er Alice Merton. Alice Merton. Duits, Canadees, Britse zangeres. Duits, Canadees, Brits. De ja, ja, zeker. Van alle markten thuis. En uh, dat heette namelijk... Uh, uh, Are You Feeling? Nee, Vertico. Zeker. Leuke film, dan Vertigo, Echt, als je echt weer uh, oude films moet, kan je Vertico doen. Van uh, Albert Hitchcock. <lacht> ik weet niet hoe ik erop kom. Maar goed, het is nog een jonge dame. 27. Bijna. 28, Hou vol. Dan ben je uit die moeilijke periode. Ik bedoel, je, die moeilijke periode van 27, de Club van 27. Nou, ze staat heel vrolijk op de foto. Dus ik denk dat zij helemaal geen punt kan gaan wassen van dat soort dingen. Nou ja, goed. over dramatiek gesproken over de Club van 27. Wat vorige week hadden we nog over geloof ik. Een of andere country zanger, gitarist die op 27 jaar leeftijd uh, uit het leven stapte. Whisky, uh, ah. vergiftiging. Maar afgelopen week zat ik ook weer de film Control te kijken. Ken je dat? Van Joy Division, Ian Curtis... De zanger van uh, Joe Division Die dan op 21-jarige leeftijd... echt uh, zichzelf ophing. Op, op omdat hij nou, toch niet zag zitten. Hij moest kiezen tussen twee vrouwen. Zwaarmoedigheid, veel epileptische aanvallen. Oh, ja. Ach man, echt wat een drama. En dan denk je, 21 jaar, weet je wel. Niet kunnen kiezen tussen twee vrouwen. En epileptische aanvallen. Je, van, je leven begint net, gast. Ja, maar op die, leven, op die leeftijd zijn dingen zo groot. Hè? Ja, dat bleek al Maar wel. ze zeggen ook ja. wel eens, van het heeft te maken met... Uh, hoe lang je al leeft. Want op het moment dus dat je 20 bent... en je bent een half jaar ben je depressief... Ja, op. is dat uh, qua percentage van je leven heel lang. Maar als je 60 bent en je bent een half jaar uh, depressief... dan heb je nog zoveel andere tijden om naar te kijken. En dan is het maar, is het maar uh, 2% van je levenstijd. Ja, precies. Zo, zo zou ik moeten bekijken. Leren relativeren. Maar goed, het is wel weer grappig om even twee plaatjes van Joy Division te luisteren. Daarna weer snel iets anders draaien, hoor. want anders dan... Ja. Uh, Hang je ook aan het wassen, Nou goed, uh... ja, ik, In Australië was, is uh, een man heel blij geworden. Want die heeft eindelijk heeft die de, de, de, de tand van uh, de haai die zijn, een van zijn benen nam. Kijk, daar word je depressief van. Pfft. Maar hm? die belandde in zijn hij, hij, hij wilde heel graag wilde hij de tand van de haai hebben yeah? die in zijn surfboard kwam. En eigenlijk mag dat dus niet in Australië. Oké. Okay. Dus uh, normaal gesproken... Oh, dat ze... is een beschermd diersoort natuurlijk. Ja, ook dat. En yeah. het, het, het verbod staat vastgelegd in de zogenaamde Fisheries Management Act. Het is opgesteld om te voorkomen dat stropers op grote schaal haaien zouden doden voor hun tanden. En de straf voor het overtreden hiervan staat op een boete van 100.000 Australische dollars. 65.000 euro. Maar ja, deze man die heeft gezegd van ja hallo, ik heb hem niet gevangen. Hij heeft mijn been afgebeten. Die tand van die haai zit in mijn boord. En die wil ik gewoon hebben. Yeah. Nou, nou, uiteindelijk hebben ze nu toch... Ze hebben heel erg hun best gedaan. En uiteindelijk huh? mag, hij, mag hij hem hebben. Oké, okay. ja. een plaats van politicus ging zich ermee bemoeien. En uh, ja... Het is ook inderdaad belachelijk dat het dat niet mag. Wat doet, wat, wat doet de overheid dan met al die tanden? Ja, weet ik niet. Vermalen? Ja. Ja, ja Het is natuurlijk al surfen. Het duurt het is ook ontzettend stoer om zo'n zeg tand... Maar, om je, om je in, nek te hangen. Om je nek te hangen met de kettingen. Je ja, maar, maar ik denk niet dat hij nog zo lekker surft met één been. <laughs> ja, toch? Nu zeg. Ja. Best even vergeten. Ja. Ja, ik vind het wel heel <laughs> na. Flikkerde hoor. er gewoon elke keer vanaf. Ja, die, uh, die, die haar was dus eigenlijk... Uh, de, de hele tijd in de achterkant van zijn surfboard aan het happen. Ja? En hij schudde wat rond, en speelde wat met hem, maar uiteindelijk beet hij toch zijn been eraf. En ik dacht, oh shit. Uh, Knaag, knaag. En hij dacht ja. eerst van, oh, het is een blaffende hond, die bijt niet, maar uiteindelijk, nou, en pak je toch was even een surfboard. toevallig was van de, de week die film Mac op de televisie, hè? over die hele grote prehistorische haai. Uh, oh, ja. Een megalodon. Die is dan uh, 25 tot 30 meter lang, dus... Uh, Langer dan uh, deze hele studio. <laughs> wow. Wel ja, een beetje ja, ja, ik vond Het begint met George, heel knullig. Ja, maar uh, dit, uh, dit was toch wel uh, een hoog Mar niveau. Mar Martin Kool Koolhoven heeft de laatste hele verhalen uh, verteld... hoe, ze, hoe die, regisseur, die filmregisseur dat allemaal heeft gemaakt. Met het kleurtje rood en dat en, en zo. Ja, ja, dat ja, doet ja. hij heel leuk voor. Ja, leuk. En het is echt een drollige film, En Als je nu die Jorst films kijkt... je denkt, ja, het is een beetje over de top. Ja. Een beetje over de top. Maar het was maar goed, toen uh, niemand durfde meer te dus zwemmen, ze wat volgens mij. Wat? Niemand durft er meer te zwemmen. Ik nee, dat. Nou, er zijn dus ook wel ver, verhalen van de echte Jo's. Want er zijn, dat soort vissen zijn er wel geweest. Hè? Die zijn, echt wel zijn mensen. Zijn er nog? Zijn er nog, zeker. Wat verdorie zeg. Huh? Ik gooi die zwembroek weer in de kast. Ik doe mijn lange broek weer aan. Ik pas van plan vandaag de nog kom. even de twee in te lopen. Maar de natuur ook. Pas helemaal vrij, sorry. Blijf binnen, wacht op aanwijzing. Goed, hier Elfie Templeton heeft een CD uit. En dit is daarop te vinden. Forever is not enough. Tracing back the past. Now I'm home at last. Like a new beginning. Oh. Sour in my head, laying on my bed, losing all my sense of feeling. Self doubt on my fingers. Wish I could is way to start so, Goed, het aangeeft. Einde van de plaats. is daar. Alfie Templeman Don't Wanna Stop, Forever Is Not Enough... de nieuwe single te vinden op zijn uh, langspeelplaats. Ja, als je het best doet, kan je vast nog wel een langspeelplaat daarvoor vinden natuurlijk. Loopt tegen tien uur. Uh, ja, ook. Maar laten we eerst even negen uur doen. Anders uh, gaat het wel heel snel natuurlijk. Straks naar negen natuurlijk een stukje geschiedenis wat gebeurde uh, door de jaren heen. Het is vandaag, we uh, tikken vandaag 15 mei aan. En uh, heel veel dingen over de oorlog altijd weer interessant om dat terug te lezen. Het is ook echt een mannetjes om over de oorlog te, te, te spreken. Weet je wel, dat we toch wel een landje pikken en zoiets. Maar goed, dat straks. Eh, verder nog even in de krant te lezen. Dierenparken die verwelkomen nieuwe. Nieuwe bezoekers natuurlijk, mag binnenkort weer. En eh, daar zijn heel veel diertjes geboren. Onder andere zie ik hier de prairiehond. Ik denk de prairiehond is echt een groot beest. Maar het is een heel klein beestje die eigenlijk. de naam heeft te danken omdat die feit. Als, als de gevaar uh, loert, dan gaat hij blaffen, maakt hij een, een soort blaffend geluid... waardoor de jongen denken van... Oh, snel het holletje in! Snel, schuilen! Uh, daar zijn de uh, jonkies van geboren. Ze hadden al een tijdje die moeder niet gezien... De, de prairie. En toen dacht ze: nou, wat is er aan het uitbroeden? Nou, jonkies. En verder ook de, de steppe wolf heeft jonkies gekregen. En uh, in Mierlo uh, Dierenrijk in Mierlo hebben ze dus uh, steppe wolfjes En in Dierenpark in Amersfoort hebben ze de vier nieuwe prairie hondjes. Ik zou zeggen: stappen in de auto, belast de natuur en ga er kijken. Wat een goed idee! Ik had begrepen dat, uh, dat er coyotes te zien waren in, uh, hier in de buurt. Oké. Okay. En uh, dat nou, die uh, ook uh, echt uh, in het wild waren. En ik nou, dat is best wel een beetje grisselig. Nou goed, ik, uh, ik loop gewoon even achter. Ook een mooi beest. Ja? Ja? Ja, cool. hebben we er nog wel een beetje veel van? Mag het als ze binnenkort wel over zijn. <laughs> dan krijgen we deze weer terug. Oké, okay, heel mooi beest. Dat levert wel weer op dat we minder schapen hebben, maar dat geeft het ook niet. Daar hebben we er ook te veel van. Te veel schapenvlees, alhoewel, dan moeten we wel weer gaan. Ja, we hebben natuurlijk wel meer schapenvlees nodig, hè. Ik zag wel vannacht een artikel over uh, uh, Nieuw-Zeeland. Uh, of Australië, daar schijnen zoveel egels te zijn. Egels? En die hebben de, de mensen ze meegenomen. Ja. En daardoor... Uh, oh, ik zie hier trouwens ook weer een heel naar uh, artikel. Maar die, uh, die egels, die, uh, die hebben eigenlijk geen vijanden. Egels, ja. geen vijanden? Nee, want ze rollen zich op. Ja? En je kan er met de auto gewoon overheen rijden. Nou, ik zie er vaak genoeg, uh, die toch rollen. Ja, hier, je platgereden zijn. Ik heb hier het artikel. Want, uh, de autoriteiten in Nieuw-Zeeland beginnen deze zomer een campagne... om ze op bepaalde plekken in het land radicaal te elimineren. Net als ratten. Oh. Want ze hebben geen natuurlijke vijanden. Normaal heb je, vo je vos en dassen. Maar ja. uh, nou, dat lukt dus gewoon niet. Oké, okay, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur een stukje geschiedenis. En nog veel meer wetenswaardig. En leuke muziek natuurlijk. Tot zover het ritme van ZFN. ZFN. Via de kabel op 104.5.